Hier is Mart Grol. Goedemiddag. Steeds meer zorgen over besmette babymelk. Steeds meer ouders trekken namelijk aan de bel bij Waakhond NVWA. Ze hebben inmiddels meer dan 100 meldingen gekregen... van bezorgde ouders van wie hun kind ziek is geworden. En zij denken dat dat gebeurde na het drinken van babyvoeding... van merken als Nestlé en Danone. De fabrikanten haalden het spul al terug... omdat er mogelijk een giftige stof in zit. Wie werkt in de gevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis... krijgt er geen extra salaris bij. Vorige maand werd door personeel gesteld staakt voor een beter loon. De gevangenissen vallen onder het ministerie van Justitie, het Rijk dus. Alleen krijgen rijksambtenaren er door bezuinigingen niks bij. Dus ook gevangenismedewerkers niet, zegt de staatssecretaris die erover gaat. Laat mensen met beginnende Alzheimer samen met een arts... zelf kiezen of ze een bepaald medicijn willen proberen. Dat zegt Belangenvereniging Alzheimer Nederland tegen RTL Nieuws. Eerder vandaag zei een adviseur van de overheid bij de NOS... dat het middel niet goed genoeg werkt. De belangrijkste reden dat we dit doen is omdat helaas het geneesmiddel toch niet de effectiviteit geeft waar we allemaal op wachten. We wachten allemaal op een doorbraakmiddel, maar dat is dit niet. Ook zouden er gevaarlijke bijwerkingen zijn, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten die het middel willen proberen de kans moeten kunnen grijpen. De Olympische Winterspelen. En er is iets bijzonders gebeurd bij die Winterspelen in Italië. Een onverwachte deelnemer bij de kwalificaties voor het langlaufen, Een wolfshond rende de laatste meters mee. Het Zelfs op de finishfoto gezet. De tijd van de hond was alleen niet goed genoeg voor een volgende ronde. Het weer van Weerplaza, een mix van wolken en zon. Een paar graden boven nul, maar de wind maakt het voor het gevoel kouder. Vannacht en morgenochtend een paar centimeter sneeuw in het zuiden en midden. Daarna een droge en zonnige dag. Vier files, de langste op de A12, dat is Arnhem richting Oberhausen... tussen Oud-Dijk en Duitsland, twee kilometer. De vertragingstijd is daar 12 minuten. En verder zijn er flitsers op de A1, Deventer-Hengelo bij 125,6. De A9, Alkmaar-Haarlem, 47,0. Flitser op de A12, Gouda-Utrecht, 37,5. En langs de A28, Assen-Hogeveen, daar staan ze bij 157,7. Tune Music vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Trotse hoofdsponsor van Team NL. Hey. You. Music. Wim van Helden. Hey, hey, hey, hey. Don't you forget about me. The Simple Minds hoor je zo. Peace up. Hey, town. En ook Asher komt eraan. You. You light the pyro, you light the match to all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 my heart from the fate of Kortige uren voor Team NL op de Olympische Spelen. Beetje stilte voor de storm, want vanavond is er genoeg te zien. Dan staat er een jarige op het ijs, Melle van het Woud. Een van de mannen bij shorttrack. Ja, samen met zijn broer Jens van het Woud en Teun Boer... gaan ze vanavond in de kwartfinale van de 500 meter shorttrack in actie komen. Hopelijk daarna ook de halve finale en de grote finale. Het gebeurt allemaal vanavond. Rond een uur of negen begint dan ook nog het shorttrack voor de vrouwen. De ontknoping van de 3000 meter relay met vanavond... Zelf Mama Poutsma, Zoë Deltrap en de zussen Michelle en Xandra Velzenboer. Het is echt een familieavond vanavond voor Team NL. Ja, voor Jens van Wout en Xandra Velzenboer zou het een mooie hat-trick zijn... als dit allemaal lukt natuurlijk. Hè? Zij maken nu kans op hun derde gouden plak. Nou, Zometeen een heel andere topsport, ja, mag ik wel zeggen. Hè? Valt onder Denksport. Dit zijn de winnaars op dit moment nog. Yeah! <tie> Het Slimste bedrijf is nu nog betonfabrikant HVBO uit Den Dolder. Dit kunnen jij en je collega's gaan worden, als je de snelste tijd neerzet in het slimste bedrijf van Nederland. Met een nieuwe vraag om je daarvoor te kwalificeren, die hoor je met nou hooguit een minuut of twaalf.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 chase in paradise with Just took a page out doorbraak van Sienna Spyro. Haar eerste hit. Momenteel op nummer 7 in de top 40. Die on this hill. Liedje dat ontstaan is uit Bohemian Rhapsody van Queen. Die probeerde ze op de piano te spelen. Dat lukte niet. En daar ontstond haar eigen liedje Die on this hill uit. Een nou, ander liedje wat ze zelf heel graag had geschreven was... Uh... Radiohead Creep uit de 90's. Ja, als je net als ik bent opgegroeid met uh, TMF en al die videoclipzenders, dan zag je deze clip om de havenklap voorbij komen. Zo klinkt hij in de versie van Radiohead Creep. But I'm a creep. Even een andere koek dan Sienna Spyro. I'm a creep. Maar als Sienna Spyro dat dan toch probeert, dan krijg je een totaal ander liedje. But I'm a creep. En I'm a widow. What the hell am I doing it I don't belong here No, maar wel, wel heel mooi he dit Heel anders, maar I heel mooi Ze deed hem laatst in de pianobar van Stefan Beelden daarvan vind je op qmusic.nl Sienna Spyro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 She was checking yeah. up for me. From the game, she was singing in my ear. You would think that she knew me. I decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. Hey. She had me.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 Like music. Ja, misschien zeg jij met je collega's straks ook wel: yeah! yeah. <middels> Nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland, zometeen om kwart voor twee. Dit is je kans om je aan te melden. Kwalificeer je door het goede antwoord in te sturen via de QMUSIC-app op de volgende vraag. Ja, het is uh, aswoensdag woensdag, zoals dat heet, begin van de vaste tijd voor de Katholieken, en dat duurt dan nog uh, tot Pasen. Ja, en voor veel moslims begint vandaag ook een periode van vasten. Mijn dochter die vroeg me vanochtend of ze ook mee mag doen. <laughs> ik, ik heb zo'n vermoeden dat het alleen maar is vanwege het suikerfeest daarna. Maar ik wil van je weten, hoe heet de maand... waarin moslims niet eten en drinken tussen zonsopgang en ondergang? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee.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 Een mix van wolken en zon vanmiddag. Het is 2 tot 6 graden. Door de wind voelt het wel kouder aan. Ja, en morgen, jongens, gaat het weer sneeuwen. Gek van te worden, echt. 4-4 in Nederland. De langste op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, 12 minuten vertraging. Wim van Helden. De alarmschijf voor je zometeen. En ook Armin van Buren zo. better with you. Talk to me, talk to me Talk to me, talk to me Looks like we're making up for lost time Hoe heb jij geleerd veilig oversteken? Als kind van je ouders. Wat, wat zei je vader of moeder dan tegen je? Kijk links, kijk rechts ja, en nog een keer. Als je oversteekt. Het liedje hoort, zit gelijk, maar je komt dan. Kijk links, links, kijk rechts en nog een keer. Want dan doe je het pas goed. Want dan doe je het pas goed. Want dan doe je het pas goed. Dan goed. Dankjewel, Adriaantje. Nou ja, al die kinderen die zijn inmiddels volwassen. En hebben een rijbewijs. Nou, Miles Smit en Nile Horan nemen het vanaf hier over van Bastian en ja. Adriaan. Zij zeggen: drive safe. En dat is iets wat uh, Miles Smit echt al jaren volhoudt. Want in de UK zit er een, ja, een soort black box in je auto. Zeker als beginnend bestuurder. En die, uh, die, die meet je snelheid. Mede aan de hand daarvan wordt vervolgens je verzekeringspremie berekend. We have these things called black boxes in the UK. When you're younger, they like monitor your speed and things. En it brings your insurance down. And so even though I've not had had one for like eight years it's still built into me that if I drive too fast my license is going to get taken away so I naturally drive safe yeah. <laughs> en met dank aan al die veilige kilometers hebben we dit liedje nu The Q Music Alarm <middels> <middels> Schrijf Miles Smith and Niall Horan Drive Safe Q Music Maximum Hits Watching you walk away So sad to see you go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 change But I love is set in store I hope that you staat in de winkel. Dat klopt. Ja, en het is toch een beetje gek om het te gaan hebben over vasten. Ja. <laughs> maar doen jullie eraan? Want het is als woensdag voor de katholieken. Je hebt net carnaval gehad. Je zit in het zuiden, toch? Klopt. Oosten. Ja, oosten. Maar ik kom oorspronkelijk uit het zuiden. Oké, okay, maar, maar doe, je, doe je mee aan de vaste tijd tot aan Pasen? Nee. Nee, je doet alleen de carnaval. daarna. denk je van nou, pak het leuke mee en het vasten hoeft niet. Ja, precies. Ja, uh, niet alleen uh, dat is het uh, vandaag dat het uh, voor de katholieken vast is. Ook de moslims beginnen daar vandaag uh, mee. Hoe heet de periode waarin de moslims niet eten en drinken tussen zonsop en ondergang? De ramadan. Het slimste, van het, slimste van het, slimste van het slimste bedrijf van Nederland. Nou, gaan we even lekker ramadan. hè? Ja. Dan. Laat maar eens uh, horen wat je kan. Eén minuut de tijd, zo snel mogelijk vijf vragen goed beantwoorden. Je speelt mee namens Winkel. Lekkers Didam in uh, Gelderland, is dat? Ja, ja, ja, in Didam. Ja, in Didam. En uh, uh, hoe, hoe is het met de drukte in de winkel na de carnaval bij jullie? Nou, redelijk druk, moet ik zeggen. Mensen hebben weer allemaal zin in zoetigheid. Ja, het suikerfeest is daar al wel begonnen. <laughs> ja. ja. Oké, okay. en met wie ga je spelen, Suus? Uh, met mijn baas Douwe en uh, met een klant. Een oh, Frank. Frank. Ja. En Hallo. Ik... Hallo Frank, leuk dat je meedoet. Wat sympathiek. Ja, dat... ja sympathiek, hè. Wat, uh, wat kom je kopen, Frank? Uh, gratis koffie. Gratis koffie. En ja, dat heeft hij al onderhandeld natuurlijk. Daarom speelt hij mee, dat begrijp ik. Ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, één minuut. Zo snel mogelijk vijf vragen goed beantwoorden. Mocht je het slimste bedrijf van februari worden... wordt het nog gezelliger bij jullie in de winkel. Krijg je ook nog ja. een karte, ook een Party Speaker aangeboden door Tempo Team. Nou, leuk. Zet hem op, zou ik zeggen. Nou, dank je. Jullie tijd loopt nu. Wat drink je als je Senseo drinkt? Koffie. Uit welke havenstad vertrekt de boot naar Vlieland? Ehm. Um, Arlingen. Arlinge. Van welk automerk zijn de modellen Twingo en Clio? Kno. Wie staat op nummer 40 in de top 40 met If Not Now, Dan Wen? Pas. Een snelle uitbraak in korte tijd van de griep, noem je? Oh, het is het welk snoepmerk maakt biggetjes en apenkoppen? Pacja. Ja, en dat is vijf, stop de tijd. Zo, die halen we even af, die oh. ene seconde. Oeh. Nou, we hadden het net nog over koffie. Het was niet ja. voorbedacht, maar uh, ja, de eerste vraag ging, ging erover. Ik, ik hoop niet dat jullie Senseo hebben, eerlijk gezegd. Maar... Nee, wij hebben een beetje koffie. Oh, uh, Senseo, dan drink je koffie. De havenstad um, waarbij de boot vertrekt naar Vlieland. Harlingen, hoorde ik als eerste. Kwam een beetje ergens. Was dat de klant misschien of niet? Ja. Ja, dat was een goed antwoord. Um, Twingo, Clio, Renault. If not now, then when? Ja, je gaat hem horen binnen een minuut. Het is een uh, liedje van Chef Special. Oh, ja. ja. Oh. Snelle uitbraak in korte tijd van de griep. Ik hoorde ook griep golf. Maar het eerste wat ik hoorde, die kwam ook weer ergens vanuit. Het was misschien ook weer Frank. Jullie, jullie klant. Ja, waar zou je zijn zonder Frank? Het was een epidemie, zocht ik. Griepepidemie is goed. Uh, daar zitten we ja. momenteel midden in. En met de carnaval zal ja. misschien nog een beetje aantrekken. <laughs> en uh, het snoepmerk met biggetjes en apenkoppen, Katja. Jullie hebben 33 seconden overgehouden. Oh. Oh. Achterplek in het klassement. Is niet top, niet slecht, maar ook toch? niet heel slecht, inderdaad. Ja. En jullie krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel. Ik zou zeggen, gratis koffie voor Frank. Fijne werkdag. Nou, hartstikke bedankt. Het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 Zometeen hoor je Janet Jackson, Ever Jack. En onze eigen Mart Martgrom om Zeker. twee uur met het laatste nieuws. Goedemiddag. Een jaar lang leven op je eigen eiland. Het kan. En zometeen hoor je waar en hoe. Klinkt als uh, gewoon uh, een, een prijs... recla reclame, maar het is nieuws. Ja, dit is echt nieuws. Oké. Okay.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 Kom ze lekker halen bij McDonald's. NRV. Nu tot 200 euro vroegboekkorting op nrv.nl. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Woonzinnig voordeel bij Bakker.